Dit is Lieselot Thomas met het NOS journaal. De Spaanse politie heeft een bende opgerold die baby's en kinderen gebruikte als drugscouriers. De Spaanse politie werkte samen met de Nederlandse en Belgische politie. De smokkelaars verborgen de bolletjes vloeibare cocaïne onder meer in luiers van baby's. Er zijn twintig mensen opgepakt, zestien in Spanje, twee in België en in september al twee in Nederland. De twee in Nederland waren een Spaans stijl met een jongetje van 18 maanden die uit Aruba kwamen. Ze werden op Schiphol aangehouden omdat de man het jongetje een vuistslag in het gezicht gaf. Het kind werd opgevangen waarnaar bleek dat het bolletjes cocaïne in zijn luier had.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 Orga Morgan verlaat vanochtend het dolfinarium in Harderwijk op weg naar Tenerife. Het dier is eerst in een hijskraan gewogen en bleek zo'n 1400 kilo te wegen. Duizend kilo meer dan toen ze anderhalf jaar geleden uit de Waddenzee werd gered. Morgan is in een container op een vrachtwagen geladen. Die container wordt via Schiphol naar Tenerife gevlogen. In Harderwijk geldt een noodverordening om te voorkomen dat tegenstanders van het transport de openbare orde verstoren. Tot nu toe zijn er geen betogers gezien. De bemiddelingspoging om de FNV-bonden dichter bij elkaar te brengen lijkt uit te lopen op een mislukking. Dit najaar werden twee bemiddelaars aangesteld die de crisis moesten bezweren. Die poging is vastgelopen en nu dreigt een scheuring. Het conflict tussen de FNV-bonden draait voornamelijk om het pensioenakkoord. Vrijdag vergaderen de 19 bonden over het tussenrapport van de bemiddelaars. Het weer bewolkt met vanochtend kans op wat regen. Vanmiddag kans op wat zon. Het wordt 7 graden in Groningen tot 10 in Zeeland. Vanavond vanuit het westen regen. Aan zee staat een harde wind met kans op windstoten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files nog op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam bij 1brugge 6 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 tussen Barneveld en 1brugge langzaam rijdend over 20 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag bij Zoete Wouden, Rijn, Dijk, 11. Op de A6 ledenstad richting Muiden voor Almere stad West 7 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Batuverdorp 9 kilometer. Bij Holendrecht is de rijstrook dicht na een ongeluk. A12 daarna richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 7 kilometer. Tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn 6. Vanuit Arnhem naar Utrecht op de A12 bij Driebergen 8 kilometer... ...en tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum 7. A15 gooi ik hem richting Europoort... ...bij rotterdam scharloos 8 kilometer. Vanuit Breda op de A16 naar Rotterdam... ...6 kilometer bij knooppunt Ridderkerk... ...en richting Gouda op de A20 vanuit Hoek van Holland... ...7 kilometer voor de knooppunt de Bregseplein. Een stukje verderop voor knooppunt Gouwen nog een 6 kilometer. En vanuit Gouda op de A20 naar Hoek van Holland... ...bij Rotterdam Centrum 7 kilometer. Op de A28 we richting Utrecht... 12 kilometer tussen Nijkerk en de afrit Maren. Tot zover de verkeersinformatie.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 en dan die staat natuurlijk uh, steeds 2-0 in die wedstrijd. En dan wel uh, Schale heeft uh, moeten wisselen. Joost of Chris afgegaan met lichte klachten. En daar is in de plaats van gekomen Markeuze Maar dan is het een logische wissel natuurlijk. Want uh, ja, en natuurlijk, uh, je wil graag winnen. Je wil elke wedstrijd winnen. Maar volgende week is het natuurlijk de uh, bekerde uh, competitie. En dat is natuurlijk belangrijker voor het okay, geld. Er komt eraan van Wanderheden aan de rechterkant van het veld. En er staat de vijf, die staat helemaal vrij op de rand van de 16 Weet ik niet meer, de plaatsen. Maar dat is Markeuze die goed die bal weghaalt. Niet helemaal is Dennis Goest, die hem dan goed te ver transporteert en dan moet Melvin van Jordaan bijkomen. Die kan er niet bij betekent Dat betekent steeds een bal bezit middenveld. Die, die heeft in de rand van de 16, Wordt kort getikt. Komt die bal aan en de rechterkant. Dan komt die bij de nummer 15 van Edo. Maar het is maar een keuze die je goed die bal weghaalt. En de 15 die weer de slammen te maken. Dat lukt niet. En dan is het dan weer, weer op de rand van een 16 dat Edo wel steeds een bal bezit is. Want is Melvin Jordaan. Die ze achter komt assisteren. En meteen doorgeeft aan Tim Jones. Tim Jones probeert dan Koen te bereiken. Koen weer, kan hij erbij komen. Nee, die kan er niet bijkomen dat Edo meteen die bal terugstelt op zijn doel, van Veldheim. En dan komt die bal meteen weer aan de linkerkant van het, van het veld voor Edo. Edo wat even druk gaat zetten, natuurlijk, op het doel van, van, van, van eh, Bloemendaal. Is het de bewijs die die bal heeft neer de linkerkant? is dus de nummer 7. rooshart die is al eerst aan de rechterkant, die is nu de linkerkant eh, neergezet. Omdat hij geen kans kreeg tegenover de rechtsdek van eh, Bloemendaal. En dat betekent dat nu Dennis Goes hem tegenover heeft staan. Edo nog steeds op de rand van de 16. Kort getikt. plaat die bal naar buiten. Dan nu aan de rechterkant van het veld. Zal om het veld komen. Komt die bal ook? En dan moet Pieter erbij maar Pieter die raakte net, net geblesseerd in het veld dat de speler van heel die om doorging en daarom is Daan Kerkman, de vaste doelman van het eerste, is nu uitgestuurd om zich warm te lopen, komt die bal aan, weer voor de voeten van heel man, maar het is de Melvin die er goed komt helpen. Melvin, die bal ook goed en dan is er er ingooi voor voor Roemenal, hier, voor het recht van het heus, dus, hè? Uh, uh, hier is zijn sleutel, he, uh. zo? Oh, kan ook, ja. En, dus, uh, en dat betekent dat dus uh, uh, Pieter uit van draf gaat en, zo, en dat dan uh, de vaste doelman uh, terugkomt in het, in het veld dat is de uh, dame kerkman, Pieter geeft aan dat hij niet verder kan uh, gelegen, die brochure die opgelopen heeft in de wedstrijd, die gooit zelf van Bloemenal die kan, daar melden, die kan er niet bij komen en dan moet Auken gaan storen, dus Paul weer goed tussenkomt. komt, Paul John heeft die bal in zijn voeten tussen twee man in, gaat dan door, is dus Auken die in het centrum kan, hij zegt Paul John die zou doorgaan, maar dat lukt net niet en is er al een bergman aan de linkerkant die die bal kan oppakken die gemaakt beter, en dan ziet dan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 Hurting, I've been hurt. I've been hurt. I've been hurtin', but there's no way out I've been hurtin', but there's no way out I've been reeling. I've been reeling. I've been a reelin' since the day you left Now I'm wondering. I'm a wondering. yeah I said I'm wondering how you know de breakway voor Tjerk de Blauw. En hier is de stand 3-0 geworden in de wedstrijd... ...dankzij Paul John, dat was aan linkerkant... ...dat kon weer die bal goed afpakte. Die trok hem voor En zoals toen was het daar... ...Paul John, die die bal in één keer erin tikte... ...en daarom is het 3-0 in de wedstrijd oh. tegen Edo. Jonathan Jeremiah je... ...en Heart of Stone...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 Het is alweer zo'n saai... Een beetje saai, iedereen is een beetje parallel, Maar ik, ik vond het best leuk. Het was um, dit... Even kijken. Nick en Simon waren de gast. Oké. Okay. Um, Rick Velderhof. Ja, Sinterklaas. Oké. Okay. En Guus Meeuws en Gers Pardoel. Maar ik, ik vond het... Ik vond het best leuk. En het werd... Uh, in de nacht werd het weer herhaald. En ik heb even gekeken naar uh, The Queen. Dat was een doku van uh, Queen. Dat was ook erg interessant. Okay. Gisteren was dat op, uh, op Nederland 3.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 Fijn om weer eens te horen. Je hoorde um, Marvin Gaye en I heard it to the grapevine. We gaan even kijken naar de Eredivisie Voetbal. Vrijdag 1 werd gespeeld. Koploper AZ blijft koplopen, want ze wonnen thuis van FC Utrecht met 2-0. Nak Breda thuis in Breda tegen SC Heerenveen. Eindzand werd daar 2-2. Rode JC.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 en om half vijf is er nog een wedstrijd 20 tegen Vitesse. Zometeen gaan we even bellen naar Charles Blau en nog meer regio nieuws. And try my love again. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kermerland Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Haarlem's Dagblad Cup. We gaan naar Tjerk de Blauw bij de wedstrijd Bloemendaal. HFC Edo. En waar die uh, stand nog steeds uh, 3-0 is voor uh, Bloemendaal. En waar Edo wel druk uh, het wisselen is om dus uh, ja, nog wat te gaan doen aan maanden. Ondertussen wordt er een overtreding gemaakt door Gijs uh, Jan Poel. Dat op de helft van vloerhalen vrije trap en dat betekent de helft van weer van En het is uh, Edo hey, die snel snel gaan nemen. We staan 1, 2, 3 man klaar om, uh, om die bal te gaan. Paas komt hij er ook korte paas naar rechts toe. Naar de nummer 13 toe. Die zal hem erin gaan brengen. Hij brengt het ook in het stadsgebied. Want de zwart de scheids die hem goed weghaalt. Dennis is komt goed erbij. Ja, heeft die bal niet onder controle. Dat betekent dat hij uh, hey, er nog een keer bij gekomen. Die bal die gaat ver en ver baas. En dat betekent dat gevaar uh, geweken is. Voor Daan Kerkman die erin gekomen is natuurlijk voor uh, Pieter Rijtsma. Want uh, daar werd een overtreding om gemaakt te worden. Uh, de nummer 7. Van, van Edo, dat is uh, meneer Rooshart En uh, die raakt er vol op zijn schouder. En uh, ja, hij zit nu het ijzer langs de kant. Wil niet douchen, wil er toch uh, bij blijven. Om uh, gaan kijken natuurlijk of het uh, of het wat uh, uh, hoe, hoe zijn poeg het uh, gaat doen. Daar Kerkman uh, legt die bal klaar. Gaat kijken wat ik doen kan. Plaats het dan aan de rechterkant het veld richting Koenberen. Koenberen kan er niet bij komen. maar Het is een verdediger van uh, Edo die die bal over de zaal aan heen. Tikt eigenlijk. En dat betekent dat die kant uh, geweken is. En dat dus uh, die bal dan genomen kan gaan worden. komt hij dan de rechterkant van het veld naar weer uh, een Nederlandse speler. Maar dan moet daar uh, Gijs-Jampoegijs bij komen. gijs haalt hij goed op de bal die bal weg. Hij heeft nog steeds in zijn bezit. Wordt er wordt een overtreding opgemaakt. Maar schijzer heeft de fluit er niet voor. Dat betekent uh, dat hij ingooi komt uh, voor Edo. Dan is het Tim Jones die snel uh, moet omschakelen naar zijn verdediging toe. Is het de nummer 7 Roosarts aan de rechterkant van U Krijgt dan een half derde van over, tegenover zich? De half derde denkt er de buiten toe. Komt hij wel wat terug in het centrum, maar dan is het daar Tim Jones die hem goed weghaalt. Doet Barkeus hem door te uh, transporteren. Doet hij dan ook. Nog is die bal niet weg, maar dan is het daar uh, Barkeus die hem in één keer goed weghaalt. Uit, het, uh, uit de drukte vandaan. Is het Paul jong die komt er zo doorheen, maar het is uh, de nummer 14 van Eno die met uh, een been wacht zet. En die bal kan weghalen. Is het Dennis goed? Die weet een Goede bal geeft op Paul John. Paul John, heeft die bal in zijn voeten. Krijgt er terug aan den.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 is de zomer in de zomer, meer nog mis ik jou, ik ben nergens zonder jou, ik blijf jou de trouw onder jou.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 No,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 And later, a movie too.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 De ledenraad van Ajax wil dat de raad van commissarissen opstapt. De vijf commissarissen inclusief. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan nog lange files op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten 4 kilometer. Naar Amsterdam vanuit Apeldoorn op de A1 tussen Benneveld en het knooppunt Hoeveelaken 6. Op de A4 Den Haag Amsterdam richting Amsterdam bij Soeterwoude 5. Richting Den Haag bij Hoogmade 4 kilometer. A6 Lelystad Muiden voor het knooppunt Muidenberg 4. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen op de A9 voor knooppunt Raasdorp 4 kilometer. A12. Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 4. A12 vanaf Arnhem naar Utrecht bij Maren 7 kilometer. Op de A13 Rotterdam-Den Haag. Bij Delft-Zuidvielen. Er zijn drie rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A27.